8 uur, Joboots met het NOS-journaal. Justitie in Egypte doet onderzoek naar beschuldigingen... aan het adres van de afgezette president Morsi... en acht andere kopstukken van de moslimbroederschap. Ze worden onder meer beschuldigd van spionage... het aanzetten tot de doden van demonstranten... en het aanvallen van militaire gebouwen. Het is niet duidelijk wie de klachten heeft ingediend. Morsi werd op 3 juli door het Egyptische leger afgezet... en heeft huisarrest. De Verenigde Staten deden juist vandaag een oproep... om Morsi vrij te laten...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 Het weer vanavond de opklaringen, maar vannacht weer bewolkt. Morgen eerst plaatselijk lichte regen of motregen. Later op de dag overal droog en zonnig. Het wordt morgen 18 tot 23 graden. Na het weekend nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Cinema Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vaakregisseurs regisseurs op TV 5 Monden. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Sankazette. Meer info op tv5monden.nl Nogmaals goedenavond in het komende uur aflevering 3 van de serie Sport Zomergasten. Na Jacob Verhaden en Foppe de Haan is nu voetballer Rafael van der Vaart aan de beurt. De speler van Hamburger SV in het Nederlands elftal bepaalt aan de hand van de door hem gekozen fragmenten de inhoud van het komende uur. Presentatie Robert Meder sportzomergast. Rafael van der Vaart. Inderdaad, Rafael van der Vaart. Daar zitten we. We zitten in Hamburg. Als u denkt, wat hoor ik van geluiden op de achtergrond, achter Rafael wordt een kip gegrild. <laughs> we zitten buiten in, uh, nou, wat is dat zijn, Raphaël? Een graadje of 22, denk ik? Ja, het is lekker weer. Ik moet zeggen dat uh, jullie weer mazzel. Want uh, zo vaak is het hier niet, uh, geen mooi weer. Geen mooi weer. Nee. Wat ik altijd vraag in deze serie, aan het begin, is waarom uh, de gast uh, ja heeft gezegd tegen ons verzoek. Het nou, gaat altijd via mijn vader. Mijn vader belde op met het verhaal. En, uh, nou, dat sprak me wel aan. En ik vind altijd dat je één keer in, in zoveel tijd... wel ook in Nederland uh, ja, een goed interview moet doen. En op de radio uh, de tijd krijgt om je verhaal te doen. Of, uh, dat, dat, dat leek me wel interessant. Ja. Ja, het verzoek was om wat fragmenten uh, uit te zoeken... Heb je daar lang over na moeten denken? Zit, zit er een bepaalde lijn in van iets wat je zou willen vertellen? Of, uh... Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik altijd zo met een interview van... vraag maar en, en we zien waar het heen gaat. Maar er waren wel wat momentjes wat, wat uh, ik dan... Uh, zo'n EK88-moment, dat was voor mij wel dat ik meteen zei van... dat wil ik nog wel een keer... Uh, uh, Misschien omdat ik vroeger dat altijd veel keek. Zullen we, zullen we, daar, zullen we daar gelijk ja, mee we beginnen? We, mee we hebben het radioverslag. We hadden natuurlijk ook een televisieverslag kunnen nemen. Maar in dit geval hebben we gekozen voor het radioverslag. Misschien nog wel een leuke. Ja, zeker. De goal, mag ik het zo zeggen? Ja. De goal. Van Tichelen kan misschien doorgaan naar de middenlijn. Nog altijd Van Tichelen, nee. Die heeft ook al geen haast. De seconde tikken weg. We zijn op weg naar de verlenging van 2 maal een kwartier. Maar Koeman, Koeman. gaat het misschien nog een keer proberen via een lange bal. Ja hoor, doet hij inderdaad knap. Nou Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Barstens. Van Barstens schiet. Ja! Ja! Van ja! ja! Barstens stikt het er een ineens in. Dus Dan breken weer op. En is daar ineens die dat van Barstens. We zeggen dat hij de volgende land speelde. En ineens komt hij naar langs van voren En stikt die bal in zijn aardigste hoek. Blankrijke Ivo. E Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, zeg. Die gekken van Barsten, ik heb het al een paar keer gezegd. Er wordt heel erg gespeeld. Iedereen rekent op de plek. En ineens die van Barsten met een slijding stikt hij de bal heel onverwacht langs iemand. Hij leek niet echt onhoudbaar. Maar iemand werd ook verrast door die onverwachte beweging van, uh, van Barsten. En dat betekent dat de gelijk op 2 tegen 1 staat. Er staat er dan toch nog gerechtigheid. rechtigheid. gaan we dan voor het eerst 32 jaar van Duitsland winnen. Het ziet er eruit. Ik heb er wel moment, zei ja. Ja. Ja, Dit kan ik me nog heel goed herinneren, omdat... Uh, mijn vader had ook nog zo'n uh, thuis al die jaren zo'n zo, zo soort uh, cassette, recording. En dan staat dit uh, ja, met, uh, VHS uh, voor ja. de. Ja, een VHS-recorder voor de oude luisteraar. zo'n videoband. Precies, ik weet het. In ieder geval ik kan me altijd herinneren dat ik dat nog wel eens luisterde en uh, ook. Uh, ja, die wist dat nog honderd keer. Oh, luisterde. Precies. Dat is wel een cassette. Maar ik dacht ja. dat je ook keek, dat je ook. Ja, die... dat ook. Maar ook uh, dit moment, het radio. Dat heb ik ook uh, altijd gehoord. Dus uh, omdat ja. Uh, yeah, ik vond het eigenlijk op de radio altijd uh, wat, wat spannender als uh, ja. op tv. Ja. Ja. Maar er zit een verhaal achter, hè? Achter Nederland, West-Duitsland. Behalve dan dat hij in Hamburg werd gespeeld. Ja. Wat toevallig. waar We, ja. we zitten nu op uh, Steenborp van het, uh, het Voortsparkstadion. Uh, maar ik heb begrepen dat je deze wedstrijd onnoemelijk vaak hebt gezien. Ja, ja. eigenlijk uh, ja. ongelooflijk. Ik was echt uh, Alleen met deze wedstrijd, ik vond die finale eigenlijk uh, niks meer aan. Kijk, ik was natuurlijk toen uh, vijf. En maar, die jaren, maar ik kon altijd nog het moment herinneren dat, uh, uh, dat ik moest huilen dat Duitsland een, een penalty kreeg. Mijn vader was natuurlijk helemaal fanatiek. En daar ga je dan niet mee. En die, die ging dan rondjes lopen, kon het niet meer aanzien. En dan kreeg ze een penalty en, uh, en toen moest ik huilen. Die ging er natuurlijk ook nog eens in. En, uh, en uiteindelijk kwam het allemaal goed. En die wedstrijd is me altijd bijgebleven en ook... Ja, voor, mijn, voor een verjaardag kreeg ik dan die, inderdaad, die cassetteband. Die videoband. Die videoband. <laughs> uh, Zo'n zo, zo groot ding. En die heb ik echt uh, ja, helemaal uh, ja, doodgedraaid eigenlijk. Ja. Met je vader of niet? Ja, soms wel ja. ja? Maar ook vaak alleen. Ja? Want ik, ik heb begrepen dat je vader hem zo vaak in de videorecorder heeft gedaan dat hij bijna versleten is. En dat voordat jij naar school ging, dat je samen met je vader ja, die wedstrijd nog dat even ging klopt. kijken. Dat, dat, dat, ik deed me vaak in kind of hij en, en, ja, en altijd dat moment even, even terugzien. Ja, dat, was wel, dat gaf altijd een goed gevoel. En, uh, ja, die wedstrijd zal je altijd wel bijblijven. Denk ik. Ja, ja. Klopt het dat je bijna anderhalf jaar hem zo altijd, iedere dag hebt gezien? Of is dat een overdreven verhaal? Dat zou, dat zou best wel eens kunnen, ja. voetbal is natuurlijk ons leven natuurlijk. En als je dan zo'n moment... Uh, ja, dat kan ik nu nog terugzien. Dat was voor mij een paar jaar geleden voor het EK... 2008 of zo liet ze weer elke dag... Dus wij zaten in, in voorbereiding op het EK en liet ze elke dag... een wedstrijd zien van uh, dat EK. wie zijn ze? De NOS, waarschijnlijk. Ah, de NOS, al op televisie. Ja, ja, ja, okay. ja. ja. En, uh, die gingen weer kijken. En het leuke was ook wel eens om te zien dat ze eigenlijk ook niet zo heel goed speelden. <laughs> uh, zeker in het begin niet. En heel veel geluk hebben we gehad. Tegen uh, Engeland met name? Ja, tegen Engeland en vooral uh, Ierland natuurlijk. Dan wonnen ze met pijn en moeite 1-0. Tegen Rusland waren ze de beter op toen verloren. Ze de eerste, allereerste wedstrijd, kan ik me herinneren. En daarnaast was het natuurlijk uh, ja, tegen Duitsland uh, helemaal top. Als je nu, als je nu dit hoort, hè, of je ziet die goal terug. Word je dan weer ook even vijf of gaat dat niet zover? Ja, het, wel, wel het gevoel van je gaat die tijd weer herleven en, en hoe mooi dat was. En, uh, uh, ja, door dat moment ben ik misschien wel uh, ja, nog gretiger geworden om ook uh, dat te kunnen en willen bereiken. En, uh, ja, dat, dat zijn momenten in de voetballerij, het vergeet niemand, maar mm. ook een jongetje van vijf niet. Dus dat was misschien wel een trigger moment dat jou ertoe heeft aangezet om dat wil ik ook. Ja. Zo'n dat wil ik ja. ook moment. Zoiets. Ja, Absoluut. Ja. Ja. Ja. Zo'n zo gloriemoment. En uh, ja, daar, daar ben je altijd uh, naar op zoek als voetbal. En wat voor rol heeft jouw vader daarin gespeeld? Ja, een hele grote rol. Ik denk dat hij uh, uh, ja, natuurlijk het belangrijkste is uh, in mijn leven in de zin van dat hij me natuurlijk voetballen uh, altijd mee heeft genomen, altijd tijd voor me heeft gemaakt, altijd. Uh, ja, ik probeer het op een gezonde manier van voetbal te laten houden. Het was niet zo'n zo vader die zei van je moet, je moet, je moet. Uh, dat gelukkig niet. En, en daardoor ben ik waarschijnlijk altijd ook het plezier in het voetbal gehouden. Ja. En, en, en nog steeds. Is er een moment geweest dat jij even geen zin meer had dat hij je ja, nou, ja. er doorheen heeft getrokken? Ja, dat was bijvoorbeeld een moment dat ik, dat, ik ook, dat zal ik ook nooit vergeten, was ik. ik denk hoe oud was ik, 13, 14 misschien. En uh, we woonden toen nog op, uh, op het woonwagenkamp en uh, uh, mijn vriendjes die gingen allemaal op stap. op zaterdag, want ik moest op zondag uh, vroeg spelen. En die kwamen me halen om. om uh, ja, toen was er zo'n dansschool uh, om dan een paar uur daar uh, ja, heen te gaan. En toen ging ik dat vragen aan mijn vader. En de enige wat hij zei, ja, ga maar. En op het moment dat hij het zei, dacht hoe hij het zei, dacht ik van, nou, als ik nu ga, dan. dan, dan <lacht> komt het niet meer goed. Maar hij zei eigenlijk ja, maar ik was toen wel zo verstandig dat ik dacht van nou, dat klinkt niet goed, laat ik maar thuis blijven. Maar bedacht je dat direct of ben je teruggelopen in de, in, in de nee, overweging ja om toch te gaan? Of ja, was het gelijk? Dat ik zag aan zijn hoofd dat, dat hij bijna teleurgesteld was dat ik het vroeg. Mm -hmm. en, uh, en dat moment, ja, dat was wel misschien wel ook wel heel erg belangrijk voor me geweest. Want uh, het had ook natuurlijk de verkeerde kant op kunnen gaan. En, uh, mm. Dat je toch uh, inderdaad liever dat soort dingen deed als je concentreren op voetbal. Ja, snap ik. Uh, we horen uh, Damien of is het. Damien of Damian. D Damian. Ja. We horen Damian op de achtergrond die, uh, die, die aan het spelen is, mochten mensen een uh, kindergeluid horen. Damian is heel erg belangrijk voor je. Zoals eigenlijk een zoon en dochter voor iedere vader heel belangrijk ja. is. Maar jij benadrukt dat regelmatig. Uh, je hebt ook iets aangevraagd, P uh, papa van Stef Bos. Ja. Dat wil je graag horen. Ja, vind ik een mooi nummer. Wil je dat eerst uh, uh, horen, een stukje ervan horen of helemaal horen uh, en daarna een uitleg geven? Of wil je daar graag vooraf een uitleg over geven? Uh, nou, het is eigenlijk zo dat je... Kijk, uh, muziek raak je natuurlijk altijd uh, wel. En ik ben wel een vrij emotioneel mens. En, en ja, zo'n nummer, dat, is, dat zijn wel van die uh, dingen dat... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat je veel er van jezelf in ziet en... en... Je probeert zo'n relatie zo'n het beste te maken, en er gebeuren ding, moeilijke dingen. En zoals ik natuurlijk ook uh, nu al heb uh, ja, beleefd. Ja, je hebt het. Je zo'n Je echt een rustig half jaar nee, achter de rug, maar. nee. zeg maar, vrij onrustig. <laughs> en, <laughs> en, uh, maar ja, goed, dan met zo als je dan Damian bij je is. Dat is een soort medicijn, weet je wel. En, uh, en, en dat is echt. Uh, dat had ik van tevoren, toen ik nog geen kind had, had ik dat nooit verwacht. En, het leuke is dat ik, dat ik zeg maar met mijn vader dan uh, mijn vader nog meer begrijp... als, als dat een vroeger vroeger je Dat was een oude zoon natuurlijk. En Misschien ik, nog wel, en dat mag dan ja, toch? Maar ja, maar hij, hij zei altijd tegen mij... wacht maar totdat je zelf kinderen krijgt. Dat, dat denk ik heel veel vaders wel eens zeggen tegen hun kinderen. Maar het klopt ook wel allemaal. En, en dat is wel heel erg leuk om dat dan uh, zo te zien. En dat nummer dat heb ik wel vaak gedraaid. Ja. Ja. Het is zo dat uh, iemand heeft ooit tegen mij... toen ik nog geen kinderen had, heeft iemand tegen mij gezegd... Je gaat een vorm van liefde kennen waarvan je nu nog niet weet dat die bestaat. Ja, dat klopt ook. Ja. Dat vond ik wel zo mooi. Dat zit, allemaal, dat zit alles in één ja, nee, regel. Dat is, dat is eigenlijk de, de, de zin. En, en als je met iemand praat die geen kinderen heeft, die zegt inderdaad, ja, het zal wel. Want hij kent die liefde nog dat niet. Dat zeiden wij ook, uh, ja. zeiden we ook voordat ik uh, nog geen kinderen had. En ja, Als dat dan eenmaal daar is, dan, dan weet je gewoon, uh, ja, dat is het mooiste wat er is. Ja. En het zijn allemaal leuke clichés, maar iedereen wie... Uh, Echt voor zijn kinderen gaat en er is, die weet dat gevoel. Kan je, kan je één ding, en dan gaan we naar het nummer luisteren, maar kan je één voorbeeld geven waardoor jij meer begrip voor, uh, voor je vader hebt gekregen? Ja, kijk, de, de, mijn vader, ik ben heel erg beschermend opgevoed. Ik ben eigenlijk een beetje zoals, een, uh, zoals ik het vroeger zag dan, zeg maar een soort meisje opgevoed. En uh, de, de, ik mocht nooit bij andere kindjes blijven slapen. Hij reed, uh, uh, als ik naar school moest fietsen. Volgens mij was ik 13, reed hij nog met de auto achter me aan. En, weet je, dat soort dingen. Dat heet zorgzaam volgens mij. Ja, heel zorgzaam. Ja. En, uh, uh, ja, ja, zorgzaam dan. Maar in mijn gevoel was dat overdreven. Omdat mijn vriendjes die gingen daarheen en die mochten daarheen. En ik moest het uh, altijd vragen of er ging iemand met me mee Maar nu begrijp ik hem. Ja. Omdat ik zou het zelf dagelijks doen. En uh, ja, dat zijn van die kleine. Uh, Momenten waar, waar we het nu wel eens over hebben. En, en ja, wel eens om, om moeten lachen. En uh, ja, bijvoorbeeld, hij ging ook vroeger altijd uh, door de woonwagen. keek hij of de kachel uit was. keek hij of alle uh, uh, stopcontacten dicht waren. Keek, of, want hij was altijd ja. bang dat de brand uitbrak. En uh, ja, de, of als het had waaien dan haalde hij alle, alles boven ons hoofd weg in de, in de slaapkamer. En ja. er mocht jou gewoon niks overkomen? Nee. En, en mijn broertje ook niet, natuurlijk. Dus daar was hij een kwartier bezig en daar ergen dingen dood aan. Maar ja, nu duurt het ook 20 minuten voordat ik de bed ga, want ik zit ook alles weg te halen. En, uh, ja, bang dat dat, dat, ja. dat in de slaap is gebeurd. Ja, ja. ja nou, heel begrijpelijk. Goed, um, Stef Bos en papa. Ja. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou.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 Volgens mij zitten we hier nu allebei met kippenvel, want dit liedje werd op mijn bruiloft gezongen. <laughs> dus het, toen ik het fragment zag, dan dacht ik, ja, het, het uh, moet niet veel gekker worden. <laughs> so, dan ja, zitten we allebei met, met allebei tranen in de, de snikkie, ogen. Hoor, ja. uh, ik, ik, uh, ik zag net toen we hier binnenkwamen in het appartement, uh, waar je toen, dat, dat Damien gelijk ook een tekening naar je toe kwam brengen. Ja. Is dat een ritueel dat zich dagelijks herhaalt, zo ongeveer, of niet? Uh, ja, hij, hij vindt tekenen heel erg leuk en... Uh, ja, kijk, hij woont natuurlijk een uh, gedeelte bij mij en een gedeelte bij uh, Sylvie. En ja, dan, dan komt hij altijd met iets terug en uh, altijd van, uh, vandaag gaat hij hier. Papa, uh, I love you you're very cool. Yeah. En uh, ja, dat, dat, dat zijn momenten, dat ook toevallig. Jullie komen en hij komt met zoiets aanlopen. Dat is, uh, ja, een heel mooi, uh, mooi moment dan ook. Ja. Kijk, hem gisteren, we zijn op vakantie geweest en gisteren uh, was hij niet bij me. En, ja, mis je hem al meteen weer. Ja. Dat je op vakantie was geweest, dat wist ik. Ik weet zo ongeveer, als, ik, als ik Rafael van der Vaart intoets en enter... Nou, ik, wil, ik ga niet eens hardop zeggen wat ik dan allemaal tegenkom. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, goed, kijk, uh, ik ben vrij rustig erin. En vrij... Uh, kijk, je moet het ook een beetje accepteren. Kijk, ik, ik, ik kan nou helemaal goed voetballen. En uh, er is in mijn privéleven uh, het een en ander gebeurd. En dan, ja, dan... dan betaal je de prijs die erbij hoort, helaas. En, uh, ja, het liefst ben ik ook heel rustig op vakantie. En, uh, geen gezeur en geen fotograaf, alleen daar ontkom je helaas niet aan hè, dat, die, dat die er zijn. En, uh, ja, je kan twee dingen doen of je kan uh, heel boos of je kan daar heel erg rustig over zijn. en Gewoon het over je heen laten komen en dan van je vakantie genieten. en, en dat, dat hebben we gedaan en ja, uiteindelijk hebben we een leuke vakantie gehad. Ja, hoe voorkom je dat al dat gedoe van zo'n scheiding ten koste van je sportieve uh, uh, carrière gaat uh, of van je, van je sportieve prestaties? Ja, is natuurlijk uh, moeilijk, maar uh, voetbal is uh, als je toch al uh, je, je kind is, je zijn maar voetbal ook. Kijk, ik, ik voetbal gewoon heel graag en uh, heb ik al in heel veel interviews ja, voetbal is... Uh, een uitlaatklep. Ja, dat, is een, dat, dat, dat doe je zo graag en, en daar word je vrolijk van. En als je dan op zo'n veld staat... Dan, dan vergeet je het en dan ben je blij en dan lach je ja. en dan, uh, dat hebben jullie vandaag ook gezien, dat is gewoon leuk. Ja. Wat ik net zei, hè, als je jouw naam googelt en wat je dan allemaal tegenkomt, hè, daar, daar zijn paparazzi fotografen, mensen die je achtervolgen, mensen die hè, zeker in de periode rond de Oud en Nieuw dat al die verhalen naar buiten kwamen, dan ben je natuurlijk hartstikke hot. Wat is het gekste wat jij met die paparazzi hebt meegemaakt? Ik zei, laten we het bouwen, dat ik respect voor ze heb en ze doen hun werk. Maar het is natuurlijk bloedirritant. Ik bedoel, kijk, als je naar de trainer rijdt en ze rijden achter je aan en ze volgen, ze rijden door rood en ze rijden uh, de gekste capriolen. Dat, dat is wel heel extreem. En uh, ik was blij dat het weer uh, rustig werd en uh, gelukkig is het ook weer rustig en uh, ja, we genieten we weer. Ja. Je, je, je aarzelt in het, erover praten, hè? Ja, ja kijk, ik Je wordt wat terughoudender uh, uh, daarin. Ja, nou, kijk, ik vind altijd dat soort dingen... Ja, ik heb er niks aan. Ik, ik, ik, ja, ik praat ook nooit zo graag over. Soms kom je er niet aan. En ik begrijp ook dat mensen het graag willen weten. Of het misschien niet begrijpen, of wat dan ook. Maar ja, privé probeer je altijd wel zoveel mogelijk privé te houden. Maar dat, dat gaat helaas... Ja, nee, maar het gaat mij er helemaal niet om dat ik wil weten waarom, waarom de scheiding en waarom nu de situatie is zoals die is. Het gaat mij even om hoe jij dat ik een inkijkje krijg in wat er allemaal om je heen gebeurt om die foto maar te krijgen of om het verhaal maar te krijgen. Zo'n zo blad als beeld bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar heb ik goed contact mee. Dus daar hebben we, uh, dat kan je dat sturen, een beetje, die verhalen die, kan je dat sturen. Ik, dat heb ik zelf gedaan ook expres. Wat, wat heb je zelf gedaan dan? Dat interview hebben we, dat is een vriend van me, en hebben we gezegd van nou, uh, jullie krijgen een mooi verhaal omdat ik gewoon een goed contact met hen heb. En dat hebben we gedaan. En uh, ja, dan begint het natuurlijk weer dan, daarna zijn, zijn er nog zes, zeven die zijn jaloers en die sturen dan mensen als toe en weet ik het allemaal. En wij hebben we dan ook gezegd van nee, we hebben dat verhaal daarin gedaan. En uh, ja, pech voor jullie dan. Maar nou, ja, dus, dus daar hebben we wel voor gekozen. Maar de alle andere dingen, ja, dat, dat, de echte... Kijk, het beeld is natuurlijk wel een horrelkrant, als je het zo mag, mag zeggen. Maar wel de grootste krant uh, ja, in Europa, volgens mij. Maar is het dan een bewuste keuze om te zeggen van ik, ik, ik word, of, of ik raak bevriend, misschien word je bevriend. Misschien is het een keuze om bevriend te zijn met iemand van beeld. Juist om, om af en toe even te kunnen sturen dat er ge nou ja, geen onzin nou, in de wereld is, in wordt? Uh... Uh, nee, nee, nee, absoluut niet. Want, want dat is een relatie die gegroeid is in, in, in de periode dat, mijn eerste periode in Hamburg. En uh, het is echt een echte vriend van me. Maar ja, ik heb ook wel eens hele domme dingen gedaan uh, hier bij Haasvrouw. Ik heb een keer een, een Valencia-shirt uh, geposteerd om een transfer af te dwingen. En ja, toen moest mijn vriend wel gaan schrijven had hij van de verraad geschreven. Ja, van de verraad, ja. Dat, wat iedereen in Nederland overnam, dat had wel mijn vriend geschreven. En dat, dat, ja, dat accepteer ik dan ook, want daar doet zijn werk. En uh, ja, daar laten we nooit wat tussen komen. Dus dit, uh, dat blijkt ook wel een beetje uit dat die vriendschap niet uh, een bewuste keuze is. Van, uh, dan kan ik het een beetje controleren allemaal, absoluut niet. Tot slot, en dan hou ik hierover op, heb je, de, heb je wel het gevoel dat je de scheiding voor een groot deel achter je hebt gelaten... en dat er een soort nieuw leven is begonnen, of...? Ja, ik heb, ik heb een, een, nieuw, een nieuw leven natuurlijk. Uh, uh, ja, dat is uh, fantastisch voor mij. En, en, en ik voel me daar heel erg prettig in en ik ben heel erg blij. En, ja, een heel liefdevol uh, gezin. Dus uh, ja, en als family man dan, uh, <laughs> dan, uh, kom je heel graag thuis. Ja. ja, de kip achter je zit heel erg te pruttelen. Ik Heerlijk. Weet je, ja, hij ruikt ook <laughs> wel lekker, maar ik bedoel dat hij niet verbrand is. Nee, uh, oh, nee, nodig. Nee. Nee. Oh, oh, okay. Anders ruiken we het vanzelf. Ja. Wat voor fragmenten zullen we doen? Uh, we, hebben nog, uh, bijvoorbeeld, nou, we hebben nog 2010, de WK-finale. Ja. Nederland-Frankrijk hebben we ook nog, van 2008. Mm -hmm. Ik heb nog afscheid van Piet Sempers. Daar wilde je, je wil absoluut ja. iets over Sempers en Roger mm -hmm. Federer vertellen. Ja. Dan zijn we er wel. Uh, Jolande Keizer hebben we ook nog, van de Sportzomer, waar jij te gast was bij Mart Smeets. Ah ja, de ja. uh, uh, atletiekste. Uh, ja, die meerkamste. Ja. Ja. Zullen we daar dan eerst even naar luisteren, ja. dat ik dan nu die keuze mag wel maken? In 2009 kreeg ik een stressruptuur in mijn heup, een scheurtje in mijn bekken, bot. Mm -hmm. En toen moest ik anderhalf jaar mocht ik totaal niet trainen, dus niet fietsen, geen buikspieren, helemaal niks. Ja, daar is het gewoon misgegaan. Ja. Daarna ben ik eigenlijk een ja, achteraan gegaan, maar ja, het, is het gevolg van dat je te hard traint. Maar de vraag is dus: waarom wil je dan? Waarom pijnig je jezelf om naar eigenlijk de vrouwen met wie je of ja. tegen wie je wilde strijden hier? Waarom wil je daar naar kijken? Dat is toch, toch zelfkwelling? Ja, is het ook. Maar ja, het is, het is wel het mooiste wat er is, Bol. Nee, maar ik, wat ik wel hier zie, ik vind, ik vind het wel echt pure liefde voor de sport. Ik, ik krijg daar wel een beetje kippen van ja. en een beetje pijn ook wel. Een beetje zo'n gemixt gevoel. Maar zo zit ze wel in elkaar. Want je, ja. je, je zoekt nog altijd naar een moment van terugkomst in welke sport ja. dan ook. Zo? Ja, wie weet. Nee, maar... Het is vooral omdat je gewoon weet dat je het kan. Weet je, als ik daar ook zit te kijken, dan meer dan de helft heb ik gedacht, ik ben gewoon beter. Ja, maar ik kan het niet laten zien. Als jij een schop voor je knieën krijgt en een half seizoen niet kan spelen, dag. Ja, maar ik moet je heel heel, ik, ik, ik, ik hier gewoon, ik zit er een beetje triest van, weet je. Waarom? Dat is gewoon nou, omdat ik, vind, dat is eigenlijk onze angst van ons allemaal. De blessure? De blessure, ja. Dit was bij, eh, uh, Mart je wilde dit moment laten horen, Jolande Keizer horen we, Meerkamster, die de Olympische Spelen moest laten schieten omdat ze een blessure had. Ja. Waarom wilde je dit nog een keer laten horen? Nou, omdat ik, ik vond het, uh, als je het toch over mensen hebt die zo'n positieve uitstraling hebben, zo vrolijk, zo... Uh, ik kende haar niet van tevoren en dan leer je ze iemand kennen bij zo'n uh, programma. En dan... Gooi je dat ze dan een hele erge uh, blessure heeft uh, en, en uh, niet meer kan doen wat ze het liefst doet? En dan raak je dan heel erg, ja, dan, dan denk je meteen natuurlijk ook aan jezelf, ook aan andere sporters. Dus ik denk dat dat, als, als het je hobby is en uh, je kan dat niet meer doen, en dan nog zo vrolijk uh, in zo'n programma en eigenlijk uh, nog steeds van het leven geniet en, en nog het beste van maakt, vond ik echt een voorbeeld voor heel veel mensen die uh, misschien wel eens te veel klagen. Of, uh, te veel jammeren over een verliespartij of wat dan ook. Ja, dat is, de sport is mooi en hebt mooie momenten, momenten mm -hmm. maar verdrietige momenten. Je hoort het ook in mijn stem, dat ik echt even dacht van... Ja, wow. Ja, ja, wow. Maar wel knap hoe je ermee omgaat. Vind ik, ja. Vind ik wel, ja. ja, ben je daarin veranderd? Ik kan me voorstellen dat je, dat je zo'n reactie tien jaar geleden misschien niet dat Ja, absoluut niet. Absoluut, uh, ik bedoel, absoluut niet zo gereageerd als dat ik nu gereageerd heb. Ja. Want ja, daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik bedoel, dan ben je twintig en... Je, hebt... je was heel erg gefocust op je eigen carrière. Dus, nou, dus dat nou, bedoel nou, ik Want heel, dus in heel, die tien jaar is er heel veel gebeurd natuurlijk. Nou, heel egoïstisch uh, ben je natuurlijk van... Het is ik en ik moet dit doen en ik moet de beste zijn en ik moet... Uh, en naarmate de jaren uh, ja, vorderen en, en zoveel dingen meemaakt... Dat, dat, ja, dan word je wat rustiger en dan word je wat uh, ja, realistischer en dan geniet je nog meer. Eigenlijk verniet ik niet meer veel meer van het voetbal dan dat ik uh, tien jaar geleden uh, doe. En dat vind ik wel eens jammer. Hey, hoe bedoel je dat? Dat vind ik wel eens jammer? Ja, nou, dat je, je had je, eerder moeten beginnen met genieten, bedoel nee, je dat? toen was je zo bezig met uh, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, dat je bijna vergat uh, te genieten. En als je dan verloor en je kwam weer thuis en dan was je twee dagen niet te genieten. En... Dan kreeg je zoveel kritiek en dan was je daarmee bezig. En je was met allemaal dingen bezig, maar met, met uh, genieten en trots zijn op wat je presteerde, eigenlijk niet. Wat was, wat was het kantelmoment? Ja, het kantoment is, is uh, uiteindelijk uh, dat, je, dat je vader wordt. En je uh, iets anders hebt inderdaad, een liefde die je nog niet kende. Uh, en dan word je gewoon wat, wat zachter, wat milder en... en en als je dan een keer uh, slecht speelt of verliezen, dan kom je naar huis en dan, dan, dan, dan ja, gaat dat zagrijn weg. Je hele mimiek in je gezicht verandert als je over je kind praat. Ja, ja dat is... Uh, ik bedoel, uh, ik, je zie ogen gaan stand... ik zie hem daar spelen, maar ik zit hier met jullie. Maar <laughs> dat dat hoe lang nog? Nee, het, echt, het, het, viel, het viel me echt op. Nou, ja. we hebben nog een ja, klein ja, half uur. Ja, geen probleem. <laughs> nou, Sorry. Ja, dat, dat, is, dat is leuk. en, en uh, Ja... Maar dat zal elke vader hebben over moeder, denk ik. Moet hij voetballer worden? Nee, absoluut niet. Ah, stel ik wel Ja, dat maakt het wel makkelijk uh, langs het voetbalveld staan of uh, ja. bij, uh, bij iets anders. Ja, maar trapt hij al tegen een bal of niet? Ja, hij vindt het leuk en uh, hij voetbalt uh, graag en uh, vrij aardig. speelt hier ook in Hamburg bij Victoria Hamburg. En uh, ja, dan ga ik wel eens kijken. En, uh, ga ik wel en, uh, eens kijken. Ja, hij speelt op zaterdag en wij ook. Oh, dat is echt okay. wel een, een grote domper, hoor, moet ik zeggen. Dat is echt. Uh, maar ja, dat, daarom ik ga wel eens kijken. En uh, ik heb al ik, ik denk 6, 7 keer gekregen en, en dan scoort uh, hij. Ik moet mezelf tegenhouden om ook niet uh, met een mee te gaan juichen. <laughs> ja. Maar dan ja, zie je hem juichen en dan doet hij, weet je, Ronaldo na met mij met, met, na als ik gescoord heb. En, uh, dat is wel heel grappig. Hoe doet hij dan als hij jou nadoet? Ja, ik doe wel eens zo een beetje, met je Met je. kerstman, zoals ja, kerstman vroeger, ja, vroeger deed. vroeger ja. uh, Dat uh, heb ik ook afgeleerd. Wat doet hij dan met Ronaldo dan? Ja, dan, dan, dan, dan, als hij een vrije trap neemt, doet hij dan dat, dat, die stappen achteruit. En, oh, dan, gaf, dan, nee, ja, dat meen je toch klikkelijk. niet? Ja, ja, hij vindt het prachtig. <laughs> ja, maar gaan, weet je wel. <laughs> ja, uh, Even kijken, we, we, we, hebben nu, uh, we zaten in 2012... Dan kunnen we natuurlijk gelijk naar het EK gaan, maar dat, dat, dat vind ik eigenlijk minder. Um, zullen we gewoon eerst even nu naar Sampras gaan? Af, afscheid. Ja. Dit is zijn speech. Dit is ook weer zo'n tranenmoment hoor. Oeh, afscheidsmomentje van Sampras, 2003. Hij had aangekondigd na de US Open dat hij zou gaan, of hij had al eerder aangekondigd dat hij ging stoppen. Na de US Open houdt hij er mee op. Een deel van zijn speech. At the end of the day, the thing I'm most proud of is... As I, uh, I never strayed from from my core values, <clears throat> from the attitudes and philosophy passed on even from my parents and men like Rod Laver. I embraced the quiet way, and I walked the best, the, the high road as best I could. Above all, I wanted to represent myself, my family, and the game in a way which we could all be proud of. I'm a tennis player. Nothing more and nothing less. It's more than enough for me. It always has been. I thank you. Je weet wel uit te zoeken, Rafael van der Vaart. Dat is wel een gezellig programma. Hij heeft eigenlijk de keuze die jij, als ik dit zo hoor, later in je leven hebt gemaakt? Heeft hij aan het begin van zijn carrière gemaakt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Uh... Kijk, wat mij heel erg in hem aanspreekt... is hij inderdaad eigenlijk, hoe hij hier uh, spreekt... zo kwam hij al op mij over. En uh, dat bevestig ik alleen maar met deze speech. En dat vind ik mooi. Ik, vind, ik hou sowieso van talent. Mensen die geboren worden met talent en daar uh, misschien... Weinig voor hoeven te doen, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk, wel heel erg hard moeten trainen en moeten werken, maar duidelijk zien, eh, zo'n rotje vederen ook. En eh, ja, Daar hou ik van. En ook als mens jezelf ontwikkelen en een eh, ja, goed mens zijn. Een voorbeeld voor, voor je sport. Eh, ik denk dat dat het belangrijkste is en dat heb ik leren, wel leren begrijpen. Ja. En dan ga je altijd, ik zeg momenten, ik bedoel, dan kom weer op, daarmee misschien een beetje vervelend, maar hij die, had die op een gegeven moment een dvd van Haasvrouw seizoen 2005-2006. Hij wilde die kijken, dus ik had hem erin gedaan. Dat was misschien twee jaar geleden. En hij komt er helemaal een beetje sip terug, zeg maar. Had uh, ik een rode kaart gehad. Maar ik wist niet welke, want ik had er drie gehad. Met <laughs> zo ik zei, ja, welke? Ja, dat was na de wedstrijd. En toen wist ik al, had ik iemand op zijn achterhoofd uh, geslagen. En op dat moment weet je, je weet altijd wel dat ik een voorbeeld functie ja, Voor alles wat je doet. Voor wat ik op straat doe, wat ik in het veld doe, wat ik op een training doe. Maar op dat moment werd het me zo duidelijk. En uh, ja, hoop ik dat ik die fout nooit meer ga maken. Maar dat zijn wel van die momenten dat je dat, je dat zo leert van... Op dat moment zo'n klein jongetje en ook waarvoor je het dan doet voor die jongetjes die uh, voor de televisie zitten te kijken of uh, ja, eigenlijk voor iedereen. Ja. En hun zijn echte voorbeelden voor hoe je een sport moet uh, beoefenen en ook naar buiten toe moet uh, ja. dragen vind ik. Ja. En niet iemand die, die een F een paar jaar even presteert en een, een grote back hebt en een ja. paar keer wat roept en dan vervolgens uh, nooit meer wat van hoort. Jij ja, bent ook zo'n jongetje met veel talent. Door, ja dat door... vind ik wel ja. Ja. ja. Je bent ermee mee geboren, maar is het niet ook de kunst om te zien dat je het hebt? Nou, je voelt dat. Je voelt dat je uh, een bal beter aanneemt als een ander. Maar dan moet je eerst leren dat je hem aan kan nemen. Of was ja, dat bij jou al automatisch? Dat, ja, dat, ik, zover ik weet kon ik dat al. <gacht> dus ja, dat, dat klinkt een beetje gek. Of misschien wel een beetje, ja, maar dat was gewoon zo. En daardoor, als ik hun dan zo zie, zo'n vredige ja... Ik heb ook wel eens met Frederen gesproken en uh, in Hamburg ontmoet. Hele normale, uh, nuchtere jongen. Je zou hem bijna niet eens herkennen als je in een restaurant zit. Uh, zo rustig in een hoekje en, ja. en, en dan gaat hij zijn baan op en dan staat hij gewoon te doen wat hij leuk vindt. En zijn talenten laten zien. En, en niet zulke spierballen en het moet maar het kracht Nee. En, en dat vind ik wel eens jammer dat je merkt dat dat ras wel een beetje uit. Uh, Sterf of zo. Ja. Ja. Ik heb natuurlijk mijn eigen blad, maar eenmalig, en, en toen ging ik uh, Boris Bekker interviewen. Ja, en dan zie, je, dan zie je, nou, weet je, Nina zegt, daar zit gewoon voor jouw gevoel want dan op dat moment even God, hè, joh, Van uitstraling en hoe die vertelt. En, en die wil met 17, toen die 17 wimbelde. Moet je je voorstellen, 17 met een gewind wimbelde. Ja, dat, dat, dat, dat, dat was voor mij zo uh, een mooi gesprek. En, en, ja, hoe hij dan dacht, uh, heel egoïstisch. Heel mm. egoïstisch, mm. eigenlijk niet zoals ik ben, maar wel heel interessant omdat uh, ja, en alleen maar aan winnen denken, ja. nooit aan verlies. Je, je zegt net van um, ik zit tegenover God als je het over Boris Bekker hebt. Maar er zijn ook mensen die tegenover jou zitten en vinden dat ze tegenover God ja. zitten. Wendt ja. dat wel eens of niet? Of wendt dat nooit? Nee, nou ja, dat is voor mij altijd, altijd heel gek en heel raar. En, en, uh, omdat je gewoon. Ja, jezelf bent en, en, en denk ik normaal, maar bij Haasvrouw ook bijvoorbeeld, uh, nou toevallig uh, eergister een nieuwe jongen uit, uh, uit Dortmund, een jonge jongen, 20 jaar, daar zat een beetje te praten en zo en dan douchen en, uh, en hij zat met zijn hoofd te schudden zo. en hij zegt ja, ja. Normaal zie ik je alleen de tv, maar nu douche ik mee. Ja, dat vond ik zo leuk. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen, maar ik zei, ja joh, zei, het is toch wat. Hij zal ook wel uiteindelijk merken dat ik gewoon normaal ben. Ja, ja. ja dat is wel uh, ja. grappig. Even kijken hoor, we gaan even naar, uh, zullen we de WK-finale doen? Ja. In vogelvlucht. De finale van het wereldkampioenschap voetbal van 2010 is begonnen. Oei, oei, oei, oei. Nooo! kan er niet bij komen, maar de bal wordt getoopt en uiteindelijk gered. We steken Burg en dan nog een keer van de lijn. Oei, oei, oei, oei. Nederland komt echt beter in de wedstrijd, Bas. Ik ga weer rechtop zitten. Robben, man a man a con Casilla. Robben, Robben, Robben, shoot Robben. Robben, vrij van de keeper. Robben, deze moet erin. En die gaat er niet in. Oh. De wedstrijd zit er op uh, over uh, een seconde of twee. Dat betekent dat we een verlenging gaan krijgen. En gaat hij, Fabricas gaat scoren. Nee, Het gaat eraf. Ja, ja. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat hem winnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Oh! Kijk, hier staat hij geen buitenspel. Nee, het is absoluut geen buitenspel. Helaas, het is een zuivere goal. Spanje is Europees en wereldkampioen. We zitten op het dakterras bij Rafael van der Vaart. Met de kinderen binnen en de kip die gegaard wordt op de grill achter hem. Dat hoort u pruttelen. Volgend onderwerp. Of niet? Ja. ja. Goed, kijk, daar gaat het weer. Je moet ook waarderen wat je presteert. En dat is natuurlijk een hele prestatie. Gewoon de WK-finale ja. gehaald? Ja. Dus, gespeeld? Uh, gespeeld. Tenminste, ik ben wel ingevallen. Maar uh, <kliek> om dat mee te maken. En die spanning. Het ja, was gewoon fantastisch. En, en, uh, waar we ook trots op kunnen zijn. Tegen een land verliezen waar, wat gewoon de beste van de wereld is. Uh, hmm. Op dit moment. En, uh, ja. Wanneer hadden we hem gewonnen? Uh, ja. moeilijk te dus zeggen. Nou, ik denk als jij iets eerder was ingevallen... Als ik, als ik, als ik misschien vanaf het begin had gespeeld. <laughs> nee, dat is altijd makkelijk te zeggen. Kijk, uh, nee, maar dat is een grapje waar wel een ondertoon natuurlijk. in zit. Ja, ik je altijd spelen. Ik, ik, ik, ik vond ook dat ik toen moest spelen. Alleen, uh, ja, daar moet je ook bij neerleggen. En dan uh, maak je het beste van. Maar om, ik, ik heb daar nooit een nagevoer over gehaald. Omdat ik, ik vond het heel erg dankbaar dat ik dat, uh, zo'n finale had mogen spelen. En daarom, dat fragment is uh, pijnlijk. Omdat je, je hoort, je er dichtbij. En dan leef je dat nog een keer. Maar, ja. Heb je het ooit met, uh, met Van Marwijk er nog over gehad? Nee. Over wat je net zei, van, had ik er niet gewoon iets eerder in Nee, eigenlijk niet. Uh, wel nog voor het EK. Dan zei hij van, uh, misschien had hij dat anders moeten doen. Dat hij te lang vasthield aan hetzelfde uh, elftal. Maar voor de rest niet. Nee, en dat, dat is ook gebeurd en uh, iedereen gaat weer verder daarna. Ja. Maar het zijn wel momenten dat je, dat je terug moet knokken. En... De, de, snap je? Dus dat je het gevoel misschien hebt van ja, ik zit op de bank terwijl ik helemaal niet op de bank hoor te zitten. Want ik ben in vorm... Uh, je hebt het, er zijn meerdere momenten in je carrière geweest dat je echt terug hebt moeten knokken. Madrid ja. was natuurlijk een extreem voorbeeld. Ja, Madrid was extreem. Maar ook weer extreem mooi omdat je terugknokte en uiteindelijk uh, heel veel rust had gespeeld. Want het eerste seizoen speelde je veel en toen ja. vervolgens werd je op de bank... Je, nou, on, je zat niet eens meer bij de selectie. Nou, ik, mocht, ik mocht niet eens meer mee trainen. En, uh, ik rug mijn rug weggehaald in de voorbereiding. Het was allemaal... Uh, ik moest weg en hij ging niet weg omdat ik het nog wel een kans wilde geven. En uiteindelijk was seizoen had ik me echt uh, elke dag ja, zo gefocust en, en vastgebeten. Dat mm -hmm. zal mij niet gebeuren. Uh, vroeger in die trainer zei: ja maar uh, wie zijn er beter dan... Uh, maar hij zei Kaka. Nou, die was gehaald. Dat is logisch. Die, die, die, die, die was ook beter. Prima. En toen noemde hij nog een paar namen. Uh, ja, dat ging net iets te, te ver. En, en, uh, Noem noemen één naam. Granero. Oh. Parejo. Ja, wie kent ze niet? Ja, en, uh, ja. Ja, toen, toen, maar dan, wordt er wel, dan, dan staat bij mij ook wel iets op van, ja, dan gaan we dat nog wel zien. En, uh, je kan ook zeggen van, nou, dan ga ik weg. Dat kan ook. Maar, maar, maar, dus, je zat natuurlijk wel in de situatie toen met Sylvie, die ja, behandeld werd ja, ja, in Madrid. Dus dat ja. was natuurlijk wel een extra factor, kan ik me Precies, voorstellen. De, daarom wilde ik ook blijven. En, uh, dat maakte het voor mij dan die keuze niet zo moeilijk om gewoon te blijven. En, en, ja, bijvoorbeeld ben ik elke dag kei en keihard gaan trainen. En dan werd ik soms na een kwartier uh, naar huis gestuurd. Ja. Gewoon ga maar. Hij staat wissel of de weet of zo. Ja, ga maar naar huis. Toen zat ik om 11 uur thuis. Maar dat, dat deed ik elke dag gewoon. En, ik kwam en op zo'n seizoen kwam ik natuurlijk een blessure. En in één keer mocht ik, uh, ik uh, met de wedstrijd mee. Maar was het nog 19e man, zat ik nog uh, op de tribune. De volgende wedstrijd zat ik er niet bij. En, en toen weer een wedstrijd uh, zat ik in één keer bij. En ook op de bank mocht ik vijf minuten invallen. Toen ben ik al vijf minuten als een soort stier van hoek naar hoek gelopen en, en, en uh, ja, vijf hele goede minuten gespeeld. <lacht> en uh, ja, toen zag ik dat langzaam zo een beetje uh, draaien en, en dat was heel erg... Uh, ja, dus daarom aan mijn periode in Madrid heb ik nooit een, een slecht gevoel aan over. Het was een heel leerzaam... Uh... Heel leerzaam en heel sterk, uh, mentaal heel sterk van geworden. Waar, waar, om elke keer weer terug te knokken, hè, want ook bij Ajax bijvoorbeeld, hè, je vertrek bij Ajax was ook niet echt, uh, echt plezierig. Uh, waar haal je dan die kracht vandaan? Ja, plezier. Voetbal, uh, het talent wat. Maar dat plezier is goed. dan weg? Mag nee, niet. Bij mij niet, want ik mag elke dag trainen met uh, hele goede voetballers. Ja, ik, ik kan daar nooit zo wakker van liggen, want ik ben ervan overtuigd dat talent altijd boven komt te drijven. En dan kun je nog groot, sterk, snel en. Uh, 100 kilo de lucht in kunnen drukken, dat interesseert me allemaal niks. Een bal aannemen, een bal wegdraaien, mm. daar, daar kan ik van genieten. En daar probeer ik me altijd mezelf in te verbeteren. En, en, uh, ja. en ook dan zeg maar op zo'n. Ja, ik kan me daar wel in vast blijven, Ik ben wel, dat betreft wel een, een, een vechter. En ik zal ook voor me afbijten, maar je zal me niet snel uh, een elftal in de steek. Ik zal een elftal niet in de steek laten. Nee, nee. Dat heb ik wel eens gedaan hoor, dat moet ik eerlijk, ook eerlijk zeggen. Maar Wanneer dan, geef je een voorbeeld? Ja, ook wel als je wat jonger bent, als je dan gewisseld wordt en een maakt naar het trainen. Of uh, met Koeman toen Dat uh, verhaal dat ik niet, uh, toen, uh, niet wilde spelen als links-buiten. Bij Ajax was bij dat? Ajax, ja. ja. Dat zijn dingen dat ik ja, ook wel weer leerzaam, maar dat, dat doe je nooit meer. Nee. Uh, even over Ajax nog. We hoorden net Piet Sempers over zijn afscheid. Zou jij bij Ajax je carrière willen afsluiten? Ja, je weet het niet. Kijk, het gaat natuurlijk snel, hè? ik ben al 30. <laughs> en uh, ik heb het heel erg naar mijn zin hier en ik doe nooit... Cliché's, hè? Cliché, hè? Ja, altijd gezegd. Maar ja. Ik, beloftes uh, kun je altijd wel maken, maar, maar als je ze niet na kan komen, is het ook zo lullig. Uh, Ajax is mijn club in Nederland en als ik in Nederland ga spelen uh, en Ajax zou me nog willen, dan... dan uh, ja, dat is natuurlijk de eigenste club waar ik zou willen spelen. Ja. Als je nou je eigen afscheid in scène zou mogen zetten, de, de, de sky is the limit. Hoe zou jouw ideale afscheid er dan uitzien? Ja, mijn ideale afscheid... Nee, dat is in ieder geval uh, een verschrikkelijk goed WK-spelen. Dat ik met Niel zelf al echt iets bereik. Natuurlijk, het liefst een wereldtitel. Daar gaan we allemaal voor. Uh, dat zou een afscheid zijn dat ik denk van... Ik wil niet zeggen dat je dan meteen uh, uh, uh, uh, stopt met voetballen of zo. Wel eens international, eventueel. Uh, ja, maar dat is ook nog niet uh, voor mij. Ja, weet je, als ik me goed en fit voel, dan, dan vind ik dat wat moeilijk te zeggen. Maar dat is nog wel een doel voor mij. En dan ja, uiteindelijk uh, ja, een wedstrijd organiseren als ik dan echt stop met voetballen en dan alleen maar. Goede voetballers, mensen waar je mee gespeeld hebt, die dan opkomen draven. En, uh, en waar moet die wedstrijd gespeeld worden? Ja, dan wel in Amsterdam. Ja. Ja. In, in de Arena. In de arena, volle bak. Uh, dat, dat, dat dan ook die mensen komen en dat het een teken is van uh, dat je een hele grote voetballer bent geweest. Mm. Uh, ja. Dan heb, het, heb ik het niet eens over uh, alleen maar goede voetballer, maar gewoon de mensen die je lief hebt, die, iedereen bij elkaar. En, nog eentje zo'n moment, zo'n zo gloriemoment, afscheid, sloes. En dan? Ja, sloes. Maar, en dan? dan is het, Wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik niet. Dus, dat, dus, ik bedoel, uh, Zou je trainer willen worden, bijvoorbeeld? Of, uh... Ik wil wel, denk ik, uh, mijn diploma zeg maar, gaan, gaan halen. Ik weet niet of ik trainer wil worden, maar ik wil dat, dat ik. Na, ik, ga, ik ga niet uh, tien, twee jaar niks doen of zo. Dus ik wil wel gewoon dat proberen. En. en uh, ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik bedoel, de Haasvrouw. Uh, ja, wil eens ook graag bij de club blijven na mijn carrière. Oef. In wat voor rol dan ook. Dus, dus, uh, je kan kiezen. Dus, dus het is wel allemaal... Uh, ja. Uh, ja, dan hoop ik dat het, dan, uh, dat het wel leuk wordt. Ja. We gaan even naar een fragmentje luisteren... van jouw vader zei... daar moet je even wat mee doen. Toen zei ik, ja, maar wat voor fragment is dat dan? Ja, dat gaat over... na Nederland-Duitsland tijdens het EK... van... Uh, uh, wat was dat? 2012... Het eh, EK dat niet zo heel erg succesvol is verlopen. Mm -hmm. uh, Toen werd je nogal onder vuur genomen na die wedstrijd Nederland-Duitsland luister. Nou ja, als je van Duitsland wil winnen moet je top zijn. Moet je, moeten die kansen erin gaan. En uh, moet het team ook top zijn. En, uh, er waren een aantal jongens gewoon ook niet in vorm. Van de Vaart. Moet je kijken hoe Van de Vaart loopt. Moet je eens kijken. Die kan helemaal niet meer lopen. Die, die, die, die, die, een, een groot verschil met die Duitsers. Dus je moet je ook grote vraagtekens uh, zetten bij, uh, bij de, de, de, de fysieke gesteldheid van de spelers. Geen energie. Het is uh, uh, ja, de top. En, uh, kijk, je komt er ook in en je merkt gewoon dat het een hoog tempo is. En dan uh, is het bijbeen en uh, ja, dan knok je er eigenlijk uh, totdat je niet meer kan. Ja, wil ik toch wat nuanceren. Want uh, als je kijkt naar, naar Duitsland heeft natuurlijk heel goed gevoetbald. Mm -hmm. Maar wij hadden het idee, kijken naar Duitsland, dat ze nog op. 80, 85 ja. procent speelden. Klopt. Het was nog niet eens zo dat zij Ze vol niet gas alles. moesten geven. Nee. En dat had er gewoon mee te maken dat zij hier en meester waren op het middenveld. Ja. Ja. Was je niet fit? Nee, maar je, dat is altijd mooi natuurlijk. Je speelt niet tegen Denemarken. We verliezen, je valt in, in, in, in 40 graden. Spitsen daar, verdedigers helemaal achterin. Nog twee op het midden van, waarvan Nigel en ik nog de, tegen Duitsland precies hetzelfde. Je staat 2-0 achter. Het wordt 2-1. We worden beter. We waren beter. En één moment kon je iemand niet uh, laten en dan pakken ze dat moment eruit. Om je, en dat is een beetje wat aan mij hangt. Of mensen altijd over mij zeggen en, en doen, maar goed. Ook wat ik bedoel, daar moet je je op een gegeven moment ook bij neerleggen, want het wordt namelijk niet beter. Laatst ook in beeld, hè? Kijk, ik ben niet. Uh... In beeld zo ook weer dat je van vakantie terugkomt. Oh, dat heb je zelf erin gezegd. dat heb ik zelf gezegd. Ik heb het over twee kilo. Ja. Maar dan wordt het in het beeld altijd wat groter. En dan, in Nederland vinden ze dat mooi. En dat, maar het hangt, het, hangt, het hangt, wat je zelf zegt, dat hangt aan je, inderdaad. Dat hangt een beetje aan mij. Maar goed, uh, uh, statistieken liggen niet. En, uh, en als ik niet meer kan lopen en als ik niet meer kan dit en als ik niet meer kan... Kijk, ik heb geloof ik bijna 170 officiële goals gemaakt als nummer 10 zijn op middenvelden. En als hun er eentje kunnen vinden die dat ook gedaan heeft, dan ja, lempert. En, en dan houdt het misschien wel op. En uh, dat is niet hier om, om mij gelijk te halen. omdat ik word er wel een beetje giftig van. Omdat, uh, ja, kijk, omdat weet, je, weet je, het is ook omdat deze mensen, ik, ik, ik doe niet aan contact met hun of, of, of wat dan ook en je merkt gewoon dat sommige mensen meer beschermd worden als uh, als ik in dat in dit geval dan ja dus meneer van de vaart verklaar u nader nee ja, dat dat noem, noem, met... noem één iemand dan die nee, meer beschermd nee, wordt nee, nee, nee, nee dat, dat, dat niet maar ik heb het meer over het algemeen ik bedoel het is natuurlijk van de zotte dat je invalt uh, met een 208 achterstand, je moet alles aan doen en dit moment halen ze eruit om te laten zien dat zelf te slecht gespeeld heeft. Terwijl er eigenlijk veel meer dat andere wij, dingen ja, waren die wij, niet wij, helemaal we, in orde wij, waren. Ja, het me toch wel, ja. ja. Wat ging er dan fout? Wat ging er tijdens dat EK fout? Nou ja, we waren gewoon niet goed genoeg. En als je dan in een pool zit met Duitsland, Portugal en, uh, en Denemarken... Ja, dan, dan heb je gewoon een, uh, een probleem. Maar twee jaar daarvoor waren we wel goed genoeg. Er is toch in niet zo heel gaan. veel veranderd? Nou goed, dan konden we... Ik bedoel, kijk, je hebt ook een beetje geluk nodig natuurlijk, hè. En... en uh, op het WK hebben we ook geluk gehad. We hadden net over EK88. Ja. Nou, nou, nou zeg, die hebben we echt heel veel geluk gehad. En wij hadden dat op het WK ook op bepaalde momenten. Tegen Brazilië, uh, Red Stekelenburg, fantastisch. Uh, ja, Ballet te kruising. Ja. Dan is het 0-2 en dan ben je ook, uh, ga je ook naar huis. En tegen Slowakije was het ook maar net aan. Dus zo goed was dat ook niet. Alleen we, we waren daar één, één, één team en uh, ja, we wisten toch wel we gingen winnen. Wat was dan twee jaar later de storende factor dat het, dat het in één keer er niet meer was? Ja, het was een beetje een soort van, uh, ja ik weet niet, het, het, het, het gevoel was er niet vanaf het begin eigenlijk al. Weet je, je speelde hem tegen Denemarken en dan begin je nog uh, goed heel veel kansen gehad en, en niks ging erin en uh, alles. En, en dan sta je 1-0 en dan verlies je 1-0. En dan zie je, en dan konden wij op dat moment konden wij het niet meer omdraaien. Dus we konden niet meer zeggen van jongens. We proberen het wel, maar het, het, het ging gewoon niet. Maar wat is er, wat is er dan waar van de, van de verhalen... Dat, dat bijvoorbeeld jij en, en, en Klaas-Jan de kont tegen de krip hebben gegooid... en dat jij als ouderwets, zoals je net bij Koeman zei... de rebelsen van de vaart op een of andere manier weer ja, bovenkwam? Dat is zo. Dat wordt dan ook geschreven. En dat was gewoon niet zo. Kijk, tuurlijk baal ik dat, dat, dat, dat ik niet speel. Maar dat is elk, uh, ja, elk mens die, die, die teleurgesteld... elke voetballer die wordt teleurgesteld. Dus dan... Maar daar moet je maar mee omgaan. En dat mm -hmm. heb ik gedaan. En elke keer als ik inkwam, heb ik ja, alles wat, wat ik had uh, geprobeerd te geven. En, en ja, dat... meer, meer kon je op dat moment niet doen. En, en uh, ja, Natuurlijk waren die duizend misschien wel fitter of, of wat dan ook. Maar het is me te makkelijk om te, dat moment eruit te halen. Ja, ja oké. Okay. Kortom, de, moeten we dan gewoon dat e-kamer afsluiten... en niet blijven zoeken naar een verhaal? Want er is eigenlijk gewoon geen verhaal... EK 2012. We waren gewoon niet goed genoeg. En uh, dat, dat, dat was het. Anderen waren beter, ja. Dat is het, ja. Laten we mooi afsluiten. Ja. Want jij wilde per se iets uh, horen van uh, 2008. Het EK in Bern. Uh, Nederland-Frankrijk. Weer zo'n momentje. De corner van de rechterkant van het veld. Met de linkervoet genomen door Van der Vaart. Kan wel eens zo'n eerste moment opleveren in deze wedstrijd. Bal komt voor, wordt gekopt en wordt ingekopt. Hij zit er gewoon in! Het is Tille Kuint die hem inkomt! Is dit lekker? Ja, dat is lekker! En is dit mooi? Ja, dat is mooi! Mooi hakje, daar is Robben weg op snelheid! Snijder is in het centrum! Robben, Snijder van Persie met de tweede paal! Robben, voorzet van Persie! Ja, ja, ja, ja, ja! We staan op 2-0! Au revoir, adieu. Geweldig, geweldig! Robben uit de moeilijke hoek wil schieten en schieten erin! Wat een belachelende opmunt! Wat een en krankzinnige en die, uh, goal van Oh Ojojojojojoj! Het is gewoon een paar seconden na de 2-1, 3-1! 4-1! Oh, 4-1! Oh, oh, Wint Nederland van Frankrijk en wat een wereldgoal! Het is onvoorstelbaar! Ongelooflijk! Wat een ram nog van strijdig! Ja, waarom wilde je dit laten horen? Nou, gewoon omdat het een van de mooiste wedstrijden was. En ik denk dat het ook een uh, het moment was eigenlijk dat het Nederlandse voetbal daarna echt wel een erkenning kreeg. Dat wel het gevoel dat wij daar echt het beste voetbal hadden laten zien. Mm. Ondanks natuurlijk, dan zal iedereen zeggen, ja maar, uh, he, geen resultaat. Maar als je 3-0 van Italië wint, 4-1 van uh, Frankrijk, 3-0 van Roemenië. En, uh, maar ook op de manier waarop. Mm -hmm. Het was echt uh, genieten en, en een feest om daarbij te zijn. En, uh, om weer over kritiek en over dit. Dan zie je hoe ze over Van Bastet praten. En een paar jaar later kan hij er helemaal gekloten van. En dat vind ik wel eens uh, uh, ja, jammer. En ik snap wel dat het allemaal op het moment en op dit. Op dat, maar dat was gewoon een hele goede bondscoach. En we mm -hmm. hebben het uh, daar ook goed gedaan. Uh. Eén slechte dag en, uh, ja, ja. en vliegt eruit. Het zit erop. Uh, een uur gaat snel als je het ja. naar je het zin hebt. Uh, we zitten nu in Hamburg. Het seizoen is begonnen. Voorbereiding is begonnen. Voorbereiding is begonnen. Ja, als... oké. Okay. Het voetbalseizoen aan zich ja, voor jou worden. is begonnen. Waar gaat het eindigen? Ja, op een heel mooie WK natuurlijk. Ik, uh, ja, ik ga er alles aan doen om uh, topfit te zijn. <laughs> en uh, dat gaat hier wel in ieder geval het Duits al lukken. En, uh, Nee, ik heb er heel, heel, heel veel zin in. En ja. Uh, ja, wat ik zeg, uh, alles wat ik uh, wil doen moet leuk zijn. En, en voetbal is het leukste wat er is, dus uh, dat zal wel ja. goed komen. Je gaat voor Oranje en voor Haar Vrouw. Absoluut, ja. helemaal. Oké. Okay. Hoe kijk je terug op dit uurtje? Heel erg leuk. En uh, de kip is ook klaar. Dus. Ja, we kunnen, we kunnen <laughs> aan tafel. Ja. Dankjewel, Rafa van der Vaart. Oké. Okay. En dat zei Robert Meder, die volgende week praat met Vera Pauw... oud-bondscoach van het Nederlands Vrouwenelf. The deeper your touch. Tonight I get the sweetest feeling. komende uur gaan we het hebben over softball, over waterpolo voor vrouwen en over roeien. En dat alles na het NOS Journaal met Job Boot. Tot zo.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 Morgenmiddag in de persttribune vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.